4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De politie in Middelburg heeft de omgeving van de gevangenis... torentijd afgezet. Er is groot alarm geslagen na een melding dat iemand in de gevangenis wordt bedreigd. De politie benadrukt dat het niet gaat om een gijzeling, maar kan niet meer zeggen. Een helikopter is naar het complex gestuurd om de gevangenis vanuit de lucht in de gaten te houden. En verder is er uit voorzorg een arrestatieteam naar de gevangenis gestuurd... Uit voorzorg hebben leerlingen van het ROC in Middelburg... het verzoek gekregen om voorlopig binnen te blijven. Maar toch zijn de leerlingen gewoon naar huis gegaan. Advocaat Bram Moscovic wordt niet met onmiddellijke ingang geschorst. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam zegt... dat de advocaat een gewone tuchtrechtelijke procedure kan verwachten. Estel Kruijf beschuldigde Moscovic gisteren van financieel wangedrag. Zo zou hij te hoge rekeningen hebben ingediend... toen hij haar vriend Bader Hari verdedigde... Haar nieuwe raadsman diende een tuchtklacht in... en vroeg de deken om Moscovits per direct uit zijn ambt te zetten. Volgens de deken wordt die straf alleen opgelegd... bij ernstige strafbare feiten. Onderzoekers van de Universiteit in Wageningen... hebben een nieuwe manier ontdekt om de eikenprocessierups te bestrijden. De rupsen die bij mensen uitslag kunnen veroorzaken... volgen elkaars spoor. Ze kunnen met een stof worden misleid, zeggen de onderzoekers. Deze nu om dus, uh, zeg maar, valse spoor uit te zetten zodat ze het verkeerd kant lopen, zeg maar, dat ze het voedsel niet meer kunnen vinden... of hun nesten niet meer terug kunnen vinden en daardoor bestreden kunnen worden. In Schiedam woedt brand bij een afoverwerkingsbedrijf. Het vuur ontstond om half drie in een grijpkraan en sloeg over naar een loods. Het is niet duidelijk wat daar lag opgeslagen. De brandweer zet blusboten in om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand in Schiedam is niemand gewond geraakt. De jongens van 3 en 5 die omkwamen bij een brand in Maastricht dit weekend... zijn omgekomen door koolmonoxidevergiftiging, blijkt uit sectie op hun lichamen. Onderzocht wordt of de moeder schuld heeft aan het ontstaan van de brand. Het vuur ontstond in de keuken in een oververhitte frituurpan. De ex-vriend en vader van de kinderen werd eerder opgepakt, maar is geen verdachte meer. Zijn vrouw had de dagen voor aangifte tegen hem gedaan vanwege onder meer mishandeling. Dan het weer. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Morgen overdag eerst wat zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Later op de dag valt er af en toe een beetje regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Komende dagen worden met een oostenwind koude lucht aangevoerd. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de nachten vriest het licht. WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse 3 kilometer. Verderop voor het knopend Vaanplein 2. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Avedendolder ook 3 kilometer. Het beste voornemen van 2013...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst is het tijd voor cultuur. Botte Jellema, Jellema zit hier, radiomaker, redacteur bij de Avonden. Welkom, Botte. Uh, Floor de Goede is een striptekenaar, vele mensen zullen hem kennen. Hij heeft gedebuteerd met een graphic novel met de prachtige titel Dansen ja. op de Vulkaan. Jij was bij de presentatie, je hebt het boek ook al helemaal bekeken. Vertel. Ja, bekeken, gelezen, iets ertussenin, of allebei. Dansen op de Vulkaan, het is een beeldroman. Uh, een, ja, graphic novel, beeldroman. Mm -hmm. Het is in drie actes, die, uh, zo kun je het zeggen. De eerste acte vertelt het verhaal van hoofdpersoon Flo... die met een vriend op reis gaat. En Flo is dan voor het eerst een paar dagen gescheiden... van zijn grote geliefde Bas. En hij mist hem vreselijk. In het tweede deel zijn Flo en Bas weer samen. En hij neemt het normale leven zich, tenminste bijna. Want er komt een derde persoon in hun midden. Een mysterieuze jonge blonde jonge man uh, op wie ze beide een oogje krijgen. En dan gaat het eigenlijk mis. En tenslotte komen we bij de laatste acte. waar Flo weer op reis is. en zijn onderzoekingen in de liefde nog wat verder gaan. Nou, ik heb Flo de Goede vanmiddag eventjes uh, opgezocht, de, de uh, auteur. Mm -hmm. En ik vroeg hem om eerst eventjes de titel: Dansen op de vulkaan. om die even uit te leggen. Het eerste hoofdstuk dat speelt zich af op de eolische eilanden, vulkanische eilanden. En samen met mijn reisgenoot Sander uh, hadden we besloten om... als we op de top van Stromboli, de, de werkende vulkaan daar, uh, zouden staan... dan zouden we dansen op de vulkaan. Uh, dus letterlijk. Maar ja, al die scènes die zijn allemaal gesneuveld uit het boek. Uh, toen de rest van het verhaal zich voordelde... sloeg dat heel erg metaforisch op het verhaal. Ja, Kun je dus van, iets over vertellen? Um, ja, het gaat over gemis in, in de relatie. En eigenlijk over de liefde. En ja, verschillende stadia daarin. Ja. En, en wat, wat is het dans op de vulkaan? Dan? Als je het over uh, de liefde en de stadia daarin hebt? Uh, dat je soms uh, wel op het randje staat uh, van, van de vulkaan uh, om erin te vallen. Ja. Bijvoorbeeld, het eerste is het echt een elkaar missen. Want je niet bij elkaar bent. En daarna wordt het meer dat je iets mist in de relatie. En dan dat je op zoek gaat naar wat er misschien nog meer is. Of... Dat je misschien wel gewoon blij moet zijn met wat je hebt. Wat volgens mij iedere gezonde relatie heeft. Dit klinkt natuurlijk als een verhaal zoals duizenden dat al verteld hebben. Daar ja. is niet zoveel nieuws aan, maar het gaat er nu natuurlijk om hoe uh, Floor de Goede, striptekenaar en illustrator Floor de Goede, dat vertelt in Precies. zijn tekening. Ja, nou dat doet hij heel uitbundig. Uh, de meest wilde fantasieën zie je voorbij komen als hallucinaties soms. Uh, kleine diertjes die voortdurend het verhaal binnensluipen en daar weer een soort, soort zijlijntje in uh, vormen. Soms hele pagina's waar geen letter aan tekst uh, op staat. Het is wat dit boek betreft echt uh, opletten geblazen. Want ik had zelf uh, de neiging om het soms echt op een stripsnelheid te, te lezen. Mm -hmm. Maar dan doe je het verhaal echt te kort. Er zit echt meer in. En voor Floor was het ook echt iets nieuws om, om zo'n zo graphic novel, 250 pagina's, een veel grotere spanningsbogen om dat uh, te maken. Het is een heel ander tempo dan die, ja, die dagelijkse kleine stripjes. Dat noemt hij dailies. Die mm -hmm. maakt hij ook. Zoals we die in de kranten vaak zien. Parool, AD en dat soort dingen. Ja, precies. En, uh, ja. Ja. Uh, hij moest dus echt even wennen aan dat, dat grotere tempo. En daar vertelde hij ook iets over. Ja. Dus in het begin was het, had ik de neiging om elke pagina te eindigen met een grapje. Maar daarna kwam ik erachter van ja, je kan nu veel meer vertellen. Je kan langzamer vertellen onder onder ander, ander uh, tempo. En eigenlijk wat ik miste in de daily, dat, uh, dat kon ik hier heel goed in kwijt. Ja. Ik kan me voorstellen dat er hele andere verteltechnieken ook vraagt. Als je dan echt een spanningsboog van 250 pagina's of misschien meerdere pagina's moet maken. Nou, ik heb het heel erg benaderd als een film. Dus ik heb de scènes in mijn hoofd bedacht alsof het bewegend beeld was. Dus als er snellere scènes zijn, dan zijn het gewoon kleinere kaders. En sneller op elkaar. En als het langzaam moet, dan wordt alles echt letterlijk langzaam verteld. Dan duurt een scène een paar pagina's. En soms maar één. Ja, de Floor die zegt dat het, uh, het dus een strippenmaker voor hem... zit dat echt tussen een boek en mm -hmm. een film in. Mm -hmm. Het is visueel en je leest het. Hij heeft nu dus uh, het is een eerste graphic novel uit. Nou, dat kennen we in Nederland al wel. Uh, Dick Matena en Martin Toner. Martin Toner Tone, natuurlijk, uiteraard. ja. De bommelboeken. Ja. ja, twee Nederlanders die er uh, mee bezig zijn. Maar is het vergelijkbaar even kort? Dus dat we, want bij Toner, de boemelboeken, daar zijn de tekeningen natuurlijk ongelooflijk veelzeggend en belangrijk... maar minstens zo belangrijk de tekst. Het is ja. ook de hoeveelheid tekst werd allengs meer en meer... Ja. Is, het, is dat ook in balans bij hem? Het belang van de tekst en de tekening? Nou, bij Floor, Floor is het veel visueler als je het uh, op die manier bekijkt. De tekst is bij hem echt op, uh, op het tweede plan. En uh, dat, dat is ook wel aardig. Hij heeft verteld ook dat hij veel meer aan film denkt... als hij over uh, zijn eigen tekeningen uh, praat. Um, hij, hij vindt ook dat er, uh, dat er in Nederland dus eigenlijk nog net wat te weinig mensen zijn... die, die hiermee bezig zijn om dit genre echt in Nederland goed, goed neer te, te kunnen zetten. Daar zegt ik ook nog iets over. Het uh, mogen wat Floor betreft echt wel wat meer worden. Uh, Hanko Kolk, uh, Michiel van der Pool, uh, Maaike Hartjes. Dat zijn allemaal mensen die graphic novels maken. Ja. Voor mij mogen wel gewoon meer mensen dat gaan maken. Het zit heel erg in de gag-cultuur hier in Nederland. Strookjesstrippen, grapjes. En... Zoals we die in de kranten ja. zien. En, precies. Ja, precies. Ja, ja. ja, het is een heel ja. ander soort boek geworden natuurlijk. Je ja. gebruikt weliswaar dezelfde hoofdpersonen. Maar... Ja. Nee, het is totaal anders. De strips die ik maak, de dagelijkse strips... die zijn al niet per se de normale gagstrip strip die je verwacht. Het is al heel erg gewoon kleine miniscenes uit mijn leven. Ja, dit is gewoon een vlote film dan maar. Het is een uh, pleidooi van uh, het striptekenaar Floer de Goede voor... Het beeldverhaal, zijn eerste beeldverhaal, zijn graphic novel, is net uit. Dansen op de vulkaan. Verschenen bij de bezige bij, ligt in de winkel. En uh, Botte Jellema, morgen is hij heel uitgebreid te horen in de avonden. Dat is het de gast, met jou. Oké, okay. Heel hartelijk bedankt. Ach, ja. Het buitenlandpanel dan nu uh, met Lili Sprangers, uh, Turkije-instituut. En Bertus Hendricks, oud-collega-journalist. En nu mm. van instituut Klingendaal. Welkom. We gaan het eerst over Turkije hebben. Uh, het was groot nieuws afgelopen week. De Turkse regering start vredesbesprekingen met uh, de Koerdische rebellenleider Öcalan, die gevangen zit. We hebben het er vorige week heel uitgebreid over gehad. Niet met mij, maar Tessel. Of ook niet ook met Tessel. Rick Delhaas, onze collega buitenland. Um, die gesprekken dus. Uh, die waren er een paar jaar geleden ook al. In het geheim. En die mislukten. Maar nu doen ze het open en bloot. Ze denken kennelijk dat ze dan meer kans hebben. Uh, de hoop is natuurlijk dat er een einde komt aan het conflict met de Koerden. Het duurt al 30 jaar, 40.000 doden. En vandaag meldt de Turkse krant Radicaal dat er een eerste kleine vooruitgang geboekt zou zijn. Een zogenaamd vier-stappenplan. Dat houdt in geweld van beide kanten staken, rebellen trekken zich terug van het Turks grondgebied en ontwapeningsbesprekingen. Echte ontwapeningen, dus sprangers, um, Ontwapenen, dat gaat over het ontwapenen van de PKK. Want ik ga niet, niet, voor, niet denken dat het Turkse leger zich gaat ontwapenen. Nee, dus ik niet snap niet dat, dat, dat de PKK hiermee akkoord gaat. Want er wordt alleen maar van hun worden concessies verlangd en niet van de, van de Turken. Ja, nou ja, inmiddels is ook al wel gebleken. En de partij die zich in het Turks parlement sterk maakt voor de Koerdisch. Partij, voor de Koerdische zaak, de BDP, heeft zich daar ook over uitgelaten... dat er gaandeweg dat vierstappenproces natuurlijk ook concessies moeten worden gedaan... die ook uitzicht bieden op een oplossing voor de politieke kwestie. Want dat ja. is de aanpak van de militaire kwestie, die belangrijk is. Want het is een enorme splijtswam in de Turkse samenleving. En er zit natuurlijk ook die internationale dimensie omheen... waar iedereen rekening mee moet houden. Maar er wordt toch wel verwacht dat uh, bijvoorbeeld de situatie van Öcalanda moet verbeteren. Die zit nu op Umrali, een eiland voor de kust van Istanbul. Hmm. Die zou bijvoorbeeld naar huis moeten worden gebracht, onder de huisarrest worden geplaatst. En er moet ook dan uitzicht komen op een aantal issues die er nu spelen op politiek niveau. Die Tuurlijk, maar worden. verwacht jij dat ook? Want kijk, dit is be begrijpelijk dat dit een eerste stap is, jongens. Laten we eerst zorgen dat het moorden, het schieten ja, over. Nou ja, dat moet echt dat moet ophouden. Uh, om die reden, los van de menselijke tragiek, dat het in de Turkse politiek al eerder is geprobeerd om een dialoog met de Koerden te openen. Maar zodra er dan weer een aanslag is waarbij 10, 20, 30 of god mag weten hoeveel dienstplichtigen of andere burgers ook omkomen, dan laat die hele discussie op, op nou, nationalistische is pas gebeurd, termen. weer. Ja, Eén van de afgelopen dagen, een ja, paar Turkse soldaten te, ja, dood, veel rebellen. Ja, het gaat de hele tijd uh, en dat leidt dan tot een enorme emotionele nationalistische discussie waarna de regering weer opnieuw vleugelam is. Ja. Dus de reden, ze hebben al eerder met Öcalan onderhandeld, ook Hakan uh, Fidan, de, de baas van de inlichtingendienst, was daar toen bij betrokken. De reden dat ze het nu ook doen, doen ja. is omdat ze parlementaire steun willen voor het geheel. En die mm -hmm. hebben ze voor een belangrijk deel, met uitzondering van de nationalistische Partij, ja. de MHP, goed voor zo'n 11-12 procent ja. van de stemmen. En die zeggen, wij zijn de enigen die nog naast de Republiek Turkije staan. Maar dus zijn dus wel echt een minderheid? Het is een minderheid, maar de nationalistische sentimenten... zijn breder dan alleen deze partij. En dat, is, ja. dat wordt ook altijd enorm opgestookt door verschillende partijen. Je moet je natuurlijk voorstellen dat er... Heel veel uh, partijen, niet politieke partijen... maar ja, actoren zijn in Turkije en in, met name Zuidoost-Turkije... die helemaal niet zitten te wachten op een vredesproces. Uh, Want die daar allerlei eigen zaken kunnen regelen zonder dat er... Uh, Adequate inmenging is. door natuurlijk ja, ja. zo Bertus? Heel even vragen. Denk jij dat het kans van slagen heeft. nu zullen ze het op deze manier proberen? Zo open mogelijk en proberen zo breed mogelijk draagvlak. door de openheid en door snel naar buiten mm -hmm. te komen met berichtjes. Ja, neem nou even dit ook mee, uh, Bert, Bertus. Uh, uh, uh, er Erdogan, de leider van Turkije, die heeft al gezegd. Uh, uh, dat ze helemaal geen grote concessie gaat doen in Eutjeland... en dat verplaatsen van Eutjeland van dat eiland naar een beter oort. Dus totaal staat helemaal niet op de agenda. Is het een spel, of hoe moeten we dit allemaal zien? Dus nou ja, het is natuurlijk een hele uh, delicate onderhandeling. En dan zijn niet voor niks de eerste keer uh, mislukt. Dus uh, ik, ik denk dat Erdogan vanwege nationalistische uh, kracht in eigen land... waar Lilian naar verwees, ook natuurlijk niet uh, al te snel... Uh, kan gaan uh, uh, dingen gaan doen die in de nationalistische kring... Als Concessies maar uh, los daarvan, uh, misschien dat de, de nieuwe bereidheid om te onderhandelen uh, ook iets te maken heeft met de Syrische factor, want de Syrische regime, dat speelt die Koerden in Syrië uh, dus heel handig, heel handig uit. Die krijgen feitelijk de vrije hand om Turkije te laten weten. Jullie denken ons eh, Assad-regime te kunnen pakken. Maar wij hebben ook nog een, eh, een factor die we tegen jullie kunnen gebruiken. Misschien dat dat ook een rol speelt. Maar wat denk je per saldo? Gaat dit meer kans van slagen maken dan die vorige ronde onder onderhandelingen? Ja, ik, daar durf ik uh, geen uitspraken over te doen... die verder gaan dan die van Lili. Nou, <laughs> nou, het is in ieder geval niet een, een rechte lijn naar boven. Ik bedoel, zo werkt het in Turkije nooit. En niet met deze kwestie. Maar de Turkse regering voelt inderdaad wel degelijk... ook een internationale druk. Ook de Amerikanen spelen natuurlijk een rol. Uh, nou ja, die, die internationalisering van het Koerdisch conflict vanaf 2003. Hè, met name natuurlijk de gebeurtenissen in Irak. De aanwezigheid van een ja, autonome natuurlijk. regio. Bla, bla, bla, bla, waardoor de PKK ook weer meer, meer manoeuvregelen vreerruimte heeft gekregen. Dat speelt wel een rol. En dat ja. komt nu ook allemaal een beetje bij elkaar. Volgende week is de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Turkije in Washington om te praten over Iran. Turkije ziet zichzelf nog in die kwestie Iran, Verenigde Staten, het nucleaire uh, embargo ook nog een rol spelen. En ook daar speelt de Koerdische factor een rol, omdat de Turken ook bij de, bij de Amerikanen, bij de Turken ook voortdurend aandringen om een oplossing mm. te zoeken. En los van die buitenlandse dimensie, die door inderdaad door Syrië ook vergroot is... is het zo dat elke vooruitgang die in Turkije wordt geboekt... sociaal, economisch, eigenlijk direct niet wordt gedaan... door dat zich voortslepende conflict in het ja. Zuidoosten. dus waarom hebben de Amerikanen niet tegen de Turken gezegd... jullie willen Petri-raketten hebben om je te beschermen... tegen een mogelijke aanval van Syrië, die natuurlijk nooit kon. Maar goed, oké, okay, dat doen we aan mee. Maar dan ga je eerst dat probleem met die Koeren nou oplossen... anders komen die raketten gewoon niet. Nou ja, ik denk dat op dit moment voor de Amerikanen de prioriteiten... net. Anders liggen. Het meest dringende probleem op dit moment is natuurlijk de hele kwestie uh, in, in, in, in Syrië. En, uh, daar is Turkije natuurlijk een belangrijke factor in. En er is ook een NATO-bondgenoot, dus je bent uh, ook gedwongen... Je bent om, verplicht eigenlijk Ja, verplicht. Te ja, ja, ja, ja. Dus, En je kan dus ze daar niet mee dreigen, dus eigenlijk. Nee, ik denk dat het meer subtiel gaat op de achtergrond. Van, probeer nou eens, wat Lily zegt, uh, ook om, om dit netelige probleem... wat, uh, wat oplosbaar is uh, als men gewoon met name ook over een uh, aantal fundamentele eisen... waar eigenlijk iedereen voor zou moeten zijn. Die Koerden hun eigen taal kunnen gebruiken. Dat ze een zekere culturele autonomie hebben. En nee, goed, daar, in het begin van de aantreden van Erdogan leek daar iets... Uh, vooruit gingen te boeken. Hij heeft toen, in, geloof ik in zijn eerste verkiezingscampagne... ontzettend veel stemmen gekregen, ja. uh, juist in Koerdistan. Maar helaas is deze positieve ontwikkeling afgebroken. En we moeten hopen dat het weer de, die, die lijn weer een beetje wordt opgepakt. Ja, want er zijn een paar concessies gedaan. Er mag Koerdisch uh, uh, geleerd worden op school. En ja, zo, er is dat een tijdje dingen. ook een Koerdische lerarenopleiding geweest. Nu, vanochtend is bekend dat diploma's die gehaald zijn... in de Koerdische taal ook erkend worden in Turkije. Nou, volgens mij zijn er nog maar heel weinig diploma's. Dus dat is meer symboolpolitiek. Uh, en... Uh, de Turkse staatstelevisie heeft sinds 2009, volgens mij... zes uur per week ingeruimd voor uitzendingen in okay. Koerdisch. Dus cultureel ja. gebeurt er al wel wat. Maar de, wat er daarnaast moet, daarna moet gebeuren... is eigenlijk gewoon gestokt sinds 2003, 2004. En wordt dan nu voorzichtig geprobeerd dat op te pakken? Ja, ja okay. en dat is een heel moeilijk spel. Laten we dan naar Syrië gaan. De burgeroorlog daar, die wordt steeds enger. Het Syrische leger kan binnen twee uur... een chemische luchtaanval lanceren. En het Westen kan daar dan... Helemaal niets tegen beginnen. Dat zeggen analisten van het Pentagon. Uh, gisteren al, vandaag werd dat bekend. Dat is even één, één bericht, één dimensie. Uh, Bertus, een eerste reactie. Nou, het is eng. Ja. <laughs> en, uh, maar ook, de, de, ook die onmacht? Nou, dan gebeurt dat. En daar staan we ja. dan. Nou ja, de, de, dan, dan uh, staat het Westen wel voor een, uh, een heel groot probleem. Want Obama heeft eigenlijk een soort rode lijn getrokken. Wat twee kanten heeft. Hij heeft een uh, tijd geleden gezegd van... Uh, uh, wij gaan voorlopig niet interveneren, daar, daar staat Amerika niet op te wachten. Maar er zijn grenzen. En dat is het moment dat uh, Assad grijpt naar chemische wapens. Dan is en dat is daar een, een, een rode lijn die hij niet mag overschrijden. Nou, uh, dat had twee nadelen. Want aan de ene kant gaf het en dat is onmiddellijk opgemerkt. Uh, Assad ergens een soort vrijbrief om alles behalve die chemische wapens wel in te zetten. Althans zo is dat door hem uh, geïnterpreteerd. Maar het, het is ook en natuurlijk uh, nu voor uh, Obama een probleem, want hij, hij kan dan niet, niks uh, doen. niet niet niks doen. Hè, en, uh, nou goed, misschien is het alleen een dreigement. Uh, want ja, het is natuurlijk inderdaad wel een beetje de, uh, ja, de echte de, de rode lijn uh, overschrijden. Dan krijgen we dus halabje op, op nationale schaal. Maar uh, zit er misschien niet een heel duivels spel achter? Ik bedoel dit, uh, het Pentagon analyseert twee uur, dan kunnen ze bom, uh, bombardementsvluchten maken met chemische wapens. En dan kunnen we niet tegenhouden. Westerse inlichtingendiensten, de analisten, die, die hadden het over zes tot acht uur. Kan het niet zo zijn dat die Amerikanen dat gewoon bewust verkort hebben naar twee uur... om druk op de ketel te zetten en een reden te creëren voor zichzelf... om dan toch in te grijpen en dan niet in VN-verband... maar een coalition of the willing, dus een aantal landen die dan... net zoals in Libië. Ja, nou... Of is het uh, pervers gedacht? Uh, nou, niet pervers, maar ik denk dat... Uh, het zijn vaak de militairen die niet uh, staan te juichen... om uh, hup, snel ergens een land binnen te gaan. Want die weten wat oorlog is. En uh, je begint wel en je weet niet hoe je er een eind uh, aan kunt maken. Uh, het is misschien een waarschuwing aan de internationale gemeenschap om te proberen, kijk, er is toch is wat meer eraan te doen. Uh, maar ja... Feitelijk staat men toch uh, een beetje uh, machteloos. Omdat aan de ene kant vindt men, uh, dit, al die slachtingen kunnen zo niet doorgaan. Maar tegelijkertijd is er uh, de, uh, het besluit van, wij gaan niet uh, militair ingrijpen. We gaan proberen om die uh, Syrische oppositie die, die, die te versterken. Dat die hun eenheid bereiken. En we gaan proberen om uh, uh, geld en goederen te sturen naar de mensen die we een beetje kunnen controleren. He, de, en dat het niet terechtkomt bij uh, al qaeda achtige figuren... die later met luchtdoelraketten uh, nee, nee. Dus in de, ah. een verkeersvlieg uit de lucht kunnen schieten... zoals met die stingerraketten in, uh, in Afghanistan in de tijd het, het geval was. Maar ja, ondertussen uh, gaat de situatie in Syrië natuurlijk dramatisch Maar dat dramatisch is het punt, weg. Lili, want ondertussen gaat het door. We hebben dit nu maar de humanitaire situatie, Bert. Er had, had het al even over, miljoenen Syriërs horen we ook... We krijgen nu werkelijk, daadwerkelijk gebrek aan voedsel. Gewoon honger. De, uh, uh, de, uh, situatie, er niet bij? de situatie in de vluchtelingenkamp is ontzettend slecht. Het aantal doden, de slachtingen, het gaat gewoon maar door. Dan kan je dus zeggen, het is een soort verelen doen... totdat je bijna mag hopen dat er iets ergens gebeurt waarop je in mag grijpen. Of zijn er toch andere manieren, bijvoorbeeld vanuit Turkije... om in elk geval aan die eerste humanitaire nood om die te ledigen? Maar ik geloof dat de situatie aan de Turk-Syrische grens onder de vluchtelingenkamp redelijk is, natuurlijk. Daar kan gewoon hulp komen, zowel Turks als internationaal. Maar in Syrië kan, ja, kan, kan men niet terecht, natuurlijk. Er worden wat medicijnen gesmokkeld her en der, maar dat is natuurlijk allemaal druppels op gloeiende platen. Nog even terug naar die chemische wapens. Het ja. probleem met chemische wapens is natuurlijk dat het non discriminator is. Ja. En het is een burgeroorlog. Dus ja. Het raakt iedereen, dus ook de legereenheden. Dus ja. ik, dat ik is dan dan waarschijnlijk ook de, de reden wel... dat uh, Assad zich wel drie keer zal bedenken ja, dat hij dat echt. Oké, maar als nero. dat zo is, dan zou je zeggen... we zitten voor de komende tientallen jaren met een onoplosbaar probleem... want dan gebeurt er dus niks. Dan ja, in, er door. Internationaal ingrijpen is nog steeds onmogelijk... vanwege de positie van Rusland, Iran en in mindere mate China. Maar die zijn toch een beetje dat, aan het schuiven? Ja, ik denk dat de Amerikanen bezig zijn... ook met de benoeming in het nieuwe kabinet om een opening naar Iran te maken. Maar daar zitten natuurlijk ook weer andere dimensies aan vast. Mm -hmm. uh, maar dat is zeker het geval. Rusland leek even te gaan schuiven... tijdens het bezoek van Poetin aan mm. Turkije. Een paar weken terug... Maar inmiddels is dat eigenlijk tot stilstand gekomen. Uh, dus ja, het, het hangt ook van die partijen af. Amerika speelt natuurlijk zowel richting Iran als ook naar de Russen toe... daar een hele belangrijke rol in. Maar of Obama en zijn nieuwe kabinet daadkrachtig genoeg zijn... om daar stappen in te zetten, weet ik niet. Nee. Uh, maar zolang de positie van Rusland in Iran blijft zoals het nu is... en vandaag is er toevallig in Teheran een solidariteitsconflict. Conferentie voor het Iraans regime. Dus dat is toch ook wel een signaal dat ze nog niet echt gaan schuiven. Zolang dat niet verandert, kun je, ja, kun je niet met een VN-vlag ingrijpen. Nee. Nou, de NAVO gaat natuurlijk verder nooit een beslissing nemen om in te grijpen tenzij Turkije's grondgebied echt wordt aangevallen... want dan ja. is er gewoon als het is de NAVO-verplichting. Maar nee. dat is hetzelfde suicidale gedrag ja. als hij zou hebben met chemische wapens. Ja, ja. Ja. Maar even door die chemische wapens, hè. dat is een klem voor Assad... want het is non-discriminator, dus zijn eigen troepen lopen ook gevaar. Maar als die Amerikanen ingrijpen, en ik heb gelezen wat dat betekent... dat betekent gewoon het bombarderen van die vluchten... het afschieten van die vluchten, dan verspreid je het gas voor hen, dan doen zij het ja. niet, dan doe... heb jij het gedaan als Amerikaan. Ja, maar ik, ik, ik denk niet dat uh, het, het zover voorlopig uh, zal komen, ik denk meer... Um, dat het inderdaad uh, voort zal, etteren zal zijn wat er gaat hmm. gebeuren. En, uh, je zegt eigenlijk, dit is onoplosbaar, laat het maar nou, uitzieken. Nee, als, het o, moet, het, wat, wat voor mij duidelijk is, ook na uh, de recente speech van Assad... er is geen enkele politieke opening. Brahimi is eigenlijk, uh, die, die uh, afgevarend van de VN en de Arabische Liga is eigenlijk mislukt. Dat was door iedereen ja. eigenlijk ook voorspeld. En op dit moment is er geen politieke beweging. Dat betekent dat het... Om nu eerst het woord is aan de wapens. Zo, zo simpel en cru is het gewoon. En dat ja. uh, betekent ook dat het Westen een ander soort keuze moet maken. Want uh, men heeft dus geweigerd om uh, dodelijke wapens te leveren aan uh, de, de oppositie. Men geeft uh, communicatieapparatuur en andere inlichtingen en, uh, en, en andere soorten uh, niet-militaire hulp. Maar dat betekent dus uh, dat uh, anderen die wel uh, uh, bereid zijn om wapens te geven, met name vanuit de Golf, Qatar en Saudi-Arabië. Maar dan Saudi-Arabië ook nog met name allerlei privé-organisaties. Eh, uh maar daardoor krijgen ook uh, clubs waar men het Westen uh, niet erg dol op is om het slachtoffer uit te drukken. Zoals die Jiapata Noestra, die jihadistische groepering... Die worden bewapend. Uh, die worden daardoor uh, uh, bevoordeeld. Dus uh, het is sowieso. Uh, het Westen heeft ge gelijk als ze zegt. We neem, als we wapens hadden geleverd, nemen we een groot risico. Want hmm. je weet niet uiteindelijk waar die terecht komt. Maar je neemt ook een risico door geen wapens maar te leveren. Maar wat moet het Westen dan doen? Dat blijft nu de kernvraag. Want je zei, de Westen, het Westen moet toch ook een andere keuze maken. Wat kan je dan nog doen, behalve wat je al zei... Uh, uh, de wapens voorlopig maar uh, het woord te laten houden? Nou ja, je zou kunnen besluiten om uh, te denken van... Uh, tegen, als ik de risico's afweeg... de risico's dat de wapens die ik lever in verkeerde handen kom... of het risico dat als ik helemaal niks doe, dat ik zeker weet... Dat de militaire balans gaat overslaan in het voordeel van die groeperingen. die al jaren in de jihadistische hoek zitten. en die heel goed weten de weg naar wapens te vinden. en ze ook te gebruiken. Uh, ja, dan moet je dus op uh, uh, een gegeven moment misschien denken: van nou ja, ik kan niet alles controleren. Dat, dat was ook in Libië zo, daar heeft men ook niet alles kunnen controleren. Nee. Uh, en, maar toch heeft men dat besluit genomen. En nu zal men die afweging moeten maken. Zouden we toch niet moeten zorgen, uh, nu het er naar uitziet, dat het een militaire optie blijft: dat die zo kort mogelijk is en dat we uh, in staat zijn uh, en, en bereid eventueel om. Dat, uh, dat, dat machts evenwicht tussen dat machtige Egypte, dat, uh, Syrische leger, mm. wat met de scooters en, en, en, en de bombardementen, en die slecht bewapende oppositie. Ja. Dat we misschien proberen dat machtsevenwicht... wat meer ten gunste van de oppositie te veranderen. Ja. Even tot slot, Lili, over, over Afghanistan. De Verenigde de Staten hebben gezegd dat ze nu echt weggaan vanaf 2014 uit uh, Afghanistan. Kun je hiermee zeggen dat dit hele project is volkomen mislukt? Nou, dat was ik van meter af aan van overtuigd. Maar ik ben een anti-interventionist. Dus die vraag die je ook stelde, Tess, wat ja. moet het Westen doen? Ja, soms kan het Westen nee, gewoon Nee, maar dat bedoel ik. Maar die dat, ja. ik wilde ja. graag een Hoe, hoe moet nemen. je oh. daarin zijn. Ja, maar en dat kan toch een antwoord zijn? Je dat kan. Niks. Uh, dat kan. En, en soms is westerse interventie eigenlijk. Uh, pakt dat ook verkeerd uit. Dat zijn inderdaad onvoorspelbare effecten. Het probleem is natuurlijk dat je dat niet uit kunt leggen aan, uh, ja, aan de, de kijkers van de televisie, zeg maar. Dat je niks kan doen. Nou ja, dat, is dus dat je tragisch. dus ook op humanitair gebied niks kan ja. doen. Ik nee, heb niet over Einde maken aan een aan een gewapend conflict. Maar humanitair, dat geen kun, nee, humanitair kun je natuurlijk wel uh, wat proberen te doen. En ook financieel. En want een van de klachten van, uh, van Syrische militairen die, uh, die zijn gedeserteerd, is dat ze helemaal geen inkomen hebben. En nee. uh, da da da da aan dat uh, probleem kun je natuurlijk op die manier uh, ja. wel wat doen. Maar Bertus, dat... je kunt humanitaire hulp en militaire ingrijpen... toch niet uit elkaar halen. Het probleem is dat die hulporganisaties niet bij die miljoen mensen kunnen... Die, die, hongersnood, dat, die de hongersdood dreigen te sterven. Dat kun je alleen forceren door militair geweld. Dus de een zit aan het ander vast. Nou, nee, je kunt wel proberen om, eh, laten we zeggen, de, de, de oppositie, die heeft in, met name in het, in het Noordwesten redelijke eh, posities. Eh, die kunnen ook smokkelen, die kunnen ook dingen naar in, in Turkije brengen. En eh, die zullen ook wel de middelen vinden om dat bij de bewoners te krijgen. Ja, dat is ook een manier dat voor de oppositie. Geen mooitjes maat, sprangers. Ja, dat gaat geen grote doorbraak betekenen. Nee, maar dan doe maar je het ja. wat, hè? dat is gewoon sussen van je geweten. Ja. Voor de rest zul je met de realiteit moeten leven dat het conflict daar intern zal worden uitgevochten. Mm. En dat zal nog flink. En datzelfde geldt ook een beetje voor Afghanistan, want daar hadden we het over. Maar we kwamen onmiddellijk alweer op Syrië. Maar in 2014 zitten ja, nul Amerikanen meer in Afghanistan en dan was de vraag van Germis lukt. Ja, ik denk dat je dan andere machtsverhoudingen in Afghanistan krijgt. Dat zijn niet de machtsverhoudingen die het Westen zou willen. Maar misschien brengt dat wel een vorm van stabiliteit die wellicht beter is dan wat er nu gebeurt. Goed, Lili Sprangers hoorde u als laatste van het Turkije-instituut. Hartelijk dank, Bertus Hendricks van Klingendaal. Instituut Klingendaal, ook bedankt. En de Villa is er morgen weer, vanaf half vier. En zometeen krijgt u het Radio 1 journaal met Good Old, Tim Overdiek. Good Old, bedankt. <lacht> Dankjewel, dat is lief van je. <lacht> we hadden op ja, ja, Good. Ja, Good. Nou, uh, kan je zeggen, de uitzending sluit een beetje aan op wat ik dan noem het sombere weer. Het nieuws druppelt gestaag binnen, net als de regen buiten. Gelukkig genoeg opklaringen, letterlijk ook die opklaringen. Want we gaan bijvoorbeeld uitgebreid in op het nieuws dat wielrenners hun dopingverleden. Kunnen opbiechten zonder bang te zijn hun baan te verliezen. ze plan met allerlei haken en ogen, maar dat, is, dat ligt straks op tafel. Dat zou dan een uh, inderdaad, ja, Inderdaad, dat zou dan een nieuwe lente voor het prof-wielrennen kunnen inluiden. Dus van een uh, depressie-zware bewolking is dit Radio 1 na Ger geen sprake. Eerste hoofdpunt van het nieuws, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Middelburg heeft de omgeving van de gevangenis tijd weer vrijgegeven. Er was groot alarm geslagen na een melding dat iemand in de gevangenis werd bedreigd. De politie benadrukt dat het niet ging om een gijzeling, maar kan verder niets zeggen. In Schiedam woedt brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het vuur ontstond om half drie in een grijpkraan en sloeg over naar een loods. Het is niet duidelijk wat daar lag opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij. De bromfiets is het afgelopen jaar weer minder populair geworden. Het aantal verkochte nieuwe bromfietsen is in 2012 met 25 gedaald, terwijl het aantal snorfietsen, die iets langzamer kunnen, met bijna 14 is gestegen. Volgens de BOVAG is de snorfiets een serieus en volwassen alternatief voor de auto geworden, met name op de korte en middellange afstanden. En in New York is een veerboot aan de zuidkant van Manhattan tegen een bier gebotst. Media in New York melden dat er 30 tot 50 opvarenden gewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk waardoor de veerboot hard in botsing kwam met de bier. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Voorlopig is het nog een bescheiden spits met 47 kilometer in totaal. De meeste files staan rondom Rotterdam. Wat opvalt is de file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Alvet-Berkon-Rodereis en Delft-Noord 5 kilometer. Bij Delft is de rechte reishok dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 5 kilometer... heeft te maken met de aanrijding op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Daar, sla, daar staat bij de Merwedebrug 2 kilometer...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 Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Veiligheid bij kleine bedrijven en veiligheid in het ziekenhuis. We berichten vanmiddag over een nieuw onderzoek... naar het Ruwaard Ziekenhuis in Spijkenissen. We zijn vanmiddag bij de winkeliers. Die krijgen nieuwe hulp bij het bestrijden van diefstal en overvallen. Er is nieuws uit de wielrennerij en dan gaat het. Het is nu helemaal niet anders over doping. Nederlandse wielrenners hoeven niet te vrezen voor hun baan... als ze hun zonden opbiechten. En Lance Armstrong neemt plaats op de biechtbank bij Oprah Winfrey. Althans, dat is de verwachting en de hoop. Vast herkenbaar is dit, zingen onder de douche. Lekker hard en lekker vals natuurlijk. Er is nog iets anders wat je kunt doen onder de douche... en het is nog goed voor het milieu ook. Wat dat is, hoort u dit Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Vier hartspecialisten van dit ziekenhuis mogen sinds november hun werk niet meer doen. Het was er zo'n puinhoop op een afdeling dat er fouten zijn gemaakt. Chibi Ostra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. De inspectie, zo weten we, onderzoekt al of door het falen van het ziekenhuis mensen zijn gestorven. Wat gaat u doen? Wat wij proberen is, is de achterliggende oorzaken van, van een en ander om daar onderzoek naar te doen. Wij gaan niet onderzoek doen naar de individuele patiëntendossiers. Daar vindt al een extern onderzoek plaats van het ziekenhuis. Er vindt al door de inspectie onderzoek plaats. Wat wij willen is te kijken van zijn incidenten geweest. Hoe verhoudt zich dat nu met het, wat dan heet het veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis? Hoe verhoudt zich dat met een accreditatie van het ziekenhuis? Wij zoeken de de de, de, de, de wij proberen lessen te trekken uit de, de, de, de algemene systemen, hoe die gefunctioneerd hebben. Wat zijn dan mogelijk die achterliggende oorzaken... die tot deze gevolgen hebben kunnen leiden? Uh, bij dat soort systemen gaat het erom van... Ja, worden incidenten gemeld? Uh, hoe zit het met de informatievoorziening? Waar blijft de informatie? Wie doet er wat met de informatie? Uh, en wat, wat, wat gebeurt er om incidenten in de toekomst te voorkomen? Dat soort zaken willen wij tegen het licht houden. En dat is de belangrijkste doelstelling. Zorgen dat het niet nog een keer gebeurt in dit ziekenhuis? Dat is natuurlijk de belangrijkste doelstelling en wij, wij willen ook weten wat de instelling nou zelf heeft gedaan om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. Eh, want er is natuurlijk een hele discussie al over de inspectie volksgezondheid, um, en, maar waar het ons om gaat is, en wij vinden altijd dat de primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij de organisatie die, die de activiteit uitoefent, in dit geval het ziekenhuis. En hoe, hebben zij daar nu, hoe zijn zij daarmee omgegaan? Wat hebben zij daaraan gedaan? Hebt u dan aanwijzingen dat dat uh, niet is gebeurd? Nou, in ieder geval um, uh, hebben we het, het, het ziekenhuis, het ruwaarts ziekenhuis genomen... omdat daar niet alleen bij, bij, bij de cardiologische afdeling... maar ook bij een aantal andere afdelingen bij intensive care... zijn incidenten geweest. Um, um, toch vrij breed... En wij willen zien hoe zich dat verhoudt met, met de systemen die ze daarvoor hebben. Ja, dan komt het wel op een moment dat dit ziekenhuis dit jaar als zelfstandig ziekenhuis stopt en het opgaat in drie andere ziekenhuizen. In hoeverre heeft dit onderzoek dan zin? Um, het, wij proberen altijd als onderzoeksraad onderzoek te verrichten waar, waar, waar, waar je brede lessen uit kunt trekken dan alleen ten aanzien van het te onderzoeken object. Wat wij van plan zijn is om het Ruwaard ziekenhuis te onderzoeken... om dat ook af te zetten tegen een paar andere ziekenhuizen, en om daar dus lessen uit te trekken die voor de hele sector van belang zijn. Het is nog altijd zo dat in de gezondheidssector, in de zorgsector... dat daar een groot aantal, ongeveer 2000 wordt vaak genoemd, onnodige doden per jaar vallen... En Dus wat dat betreft is er nog wel wat te doen aan het veiligheidsbewustzijn in die sector. Ja, de organisatie Hartpatiënten Nederland laat weten dat ze blij zijn met uw onderzoek. Uh, zij uiten de vrees dat de problemen die in spijkenissen hebben gespeeld elders mogelijk ook het geval kunnen zijn. Uh, kun je daarbij denken aan een vervolgonderzoek door uw onderzoeksraad, mocht dat uh, nodig zijn? Uh, wat wij zullen proberen in dit onderzoek om, om toch te kijken van ja de conclusies die wij trekken zijn van Ruwaard. Hebben die nu een soort algemene geldigheid of zijn dat echt uitzonderingen? Hè? Vandaar dat we ook als een soort referentie naar een aantal andere ziekenhuizen willen, willen kijken. En daarna zullen we onze conclusies trekken of het heel specifiek was in dit geval. Of dat er toch breder eh, mankementen in de systemen zitten. Ja, hoe lang gaat het duren? Wij eh, hebben een, altijd een zorgvuldige procedure. Wij, wij leggen zaken te inzagen. Maar ik hoop dat we in de tweede helft van dit jaar met resultaten kunnen komen. Tjibbi Jousta, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Kleine bedrijven weten maar weinig over het bestrijden van winkelcriminelen. Die kleine winkels die krijgen nu hulp van justitie. Een vergoeding van maximaal 1000 euro wanneer ze investeren in veiligheid. En daar zijn er voor speciale veiligheidspakketten. Het eerste pakket werd vanmiddag door minister Opstelte van Justitie en Veiligheid uitgereikt in Katwijk. Daar is deze middag verslaggever Mark Hamer. Mark, waarom Katwijk? Is het daar zo onveilig? Nou, zo onveilig is het hier niet. Maar er zitten hier heel veel winkels die vallen binnen de aanpak veiligheid kleine bedrijven. Zo ook de winkel van Nico Haasnoot. U bent de eigenaar van de lingeriezaak waarvoor we nu staan. Jazeker, ja, ja. Wat zijn dat dan voor kleine bedrijven? Uh, kleine bedrijven worden eigenlijk genoemd uh, bedrijven waar maximaal 10 personen werken. Dat zijn kleine bedrijven. En daarvan zitten er heel veel in dit straatje waar we nu staan. Ja, in het centrum ook, in Katwijk. Ja. Laten we even naar binnen lopen. Dit is uw lingeriezaak. Uh, ja, als ik hier omheen en buiten kijk, denk ik het is hier hartstikke veilig Maar u maakt wel eens wat mee, toch? Nou, Het is een heel veilig winkelgebied. Laten we daar even op opstellen. Maar natuurlijk er gebeurt er wel eens wat. Uh, je hebt altijd excessen. Uh, een paar jaar geleden had ik hier zelfs een ramkraak. Dus ramkraak? Een ramkraak. Met een auto door, de door mijn pui heen. schade. 12.000 euro en ze hebben iets van 500 euro weggehaald. Dus ja, dat zijn behoorlijke bedragen voor weinig, voor, voor, voor weinig waarde diefstal. Ja, en vooral kleine bedrijven hè, hebben het moeilijk. Ja, uh, grote bedrijven weten wel hoe je, je moet beveiligen. Ja, en daarom was de minister hier eigenlijk vanmiddag en vertelde waarom hij het zo belangrijk vindt dat deze regeling er is. Het gaat om de veiligheid ook van kleine, kleine bedrijven, het midden- en kleinbedrijf. En het is ongelooflijk belangrijk ook om in de, in de preventiesfeer dingen te doen, de eigen verantwoordelijkheid van, van die ondernemers. Uh, samen met hun partners, politie, openbaar ministerie en, uh, en gemeente. En dat gaat uh, heel goed. En daarom uh, heb ik dit, uh, uh, de nieuwe regeling voor de veiligheid kleine bedrijven hier gestart. Uh, en heb ik ook een keurwerk, uh, keurmerk veilig ondernemen hier... In, deze, in het winkelcentrum Zeezicht in Katwijk uh, van, een, uh, van uh, dat keurmerk mogen voorzien. Ja, u, u geeft 1000 euro als ondernemers zelf iets doen, maximaal duizend euro. Ja, ondernemers hebben het al moeilijk. Is dat voldoende? Nou ja, dat, is, dat blijkt uh, voldoende te zijn. Het is een hele succesvolle regeling die we nu wat aanscherpen. Het is natuurlijk in deze tijd dat we gewoon dit soort regelingen overeind houden. Uh, continueren zegt al veel. Groot succes. Het blijkt ook uit allerlei cijfers. Dus daarom heb ik hier ook in het bedrijf, in dit winkelcentrum... in deze gemeente Katwijk, dit willen doen. Minister Opstelten, Meneer Haasnoot, ik begreep dat hij eigenlijk hier zou komen vanmiddag. Dat hier dat pakket zou uitgedeeld worden. Ja, dat was wel het eerste plan, maar dat is geweten. Ja, de voorlichter wilde niet dat hij zich zou begeven... tussen de lingerie, heb ik begrepen. Ja, maar dat vond ik heel erg gevaarlijk. dus is uh, heeft even afgezien, ja was niet goed voor zijn imago, maar even over zijn uh, inhoudelijke, over zijn woorden. Uh, hij zegt, ja die duizend euro, dat, dat, is, dat is voldoende. En dat is ook de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, uh, duizend euro is, is op zich een heel mooi bedrag. Maar ja, investering in veiligheid en maatregelen, dat, uh, dat zijn wel vaak grote bedragen hoor. Als je een winkel wil be be beveiligen met camera's en met... Uh, uh, detectie en zo, daar ben je gauw zo'n 4000 euro kwijt. Maar ja goed, uh, het is op zich een mooi initiatief... om uh, wel uh, kleine winkels over de streep uh, te brengen. Een mooi initiatief. Uh, het onderdeel daarvan is de pakketten. Er worden zogenaamde scans uitgevoerd. Er is expertise hoe kleine bedrijven zich nou ja, beter kunnen beveiligen... en kunnen bewapenen tegen die criminaliteit. Daarover ga ik zo meteen door de winkel heen lopen met Henk Jan Kaptein. En hij gaat samen met mij in deze winkel... Even een scan uitvoeren. En we blijven wel in de lingeriezaak in Katwijk, Mark. Of ga ik nog verder kijken in de straat? Nee, we bl wij blijven in de lingerie. Daar waar de minister niet durft te komen. Radio is een mooi vak. Dankjewel. De helft van de automobilisten in Rome moet vandaag de auto laten staan. Op overtreding staat een boete van 155 euro. Rome probeert zo het smogprobleem in de Italiaanse hoofdstad aan te pakken. Correspondent Rob Sauberg in Rome ging de straat op om te kijken of deze maatregel werkt. Even nummerboord. even nummerboord. Even oneven nummerboord. Het is smokalarm in Rome. En daarom is er een verkeersverbod ingesteld. Althans gedeeltelijk. Alle nummerborden met een eindcijfer dat oneven is. We mogen vandaag niet rijden in de stad. We staan hier aan de Via Gianicolense. En van de toegangswegen. Er is wat minder verkeer. Maar het valt toch wel op dat er nog heel wat... Auto's hier rondrijden die hier eigenlijk niet zouden mogen zijn. circularen 5. De euro 5 daar de karte circulatie, die Dispara. We spreken maar eens een paar verkeersagenten aan en zeggen er zijn nogal wat uitzonderingen op de regel. De meest nieuwe auto's die op de markt zijn, die mogen bijvoorbeeld wel rijden. Want we gaan ervan uit dat die minder vervuilend zijn. Oudere auto's dus niet. Uitgezonderd dus ook elektrische auto's, hybride auto's. Nou goed, zo kom je inderdaad toch al op wat oneven nummerborden die wel mogen rijden. En ik vraag: heeft u al wat boetes uitgedeeld? Een moment nog. Maar oh, zegt, ze zegt nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Wat zegt vader domanda? Een meisje met een oude Ford K hier bij het stoplicht en zegt ja ik weet dat ik niet mag rijden, eh, maar ik wil er verder niets over zeggen. Ja, voor mij justo. Voor mij meno er traffico, het più scorrevole. Iemand in een oud Vespa bestelbusje zegt ja ik weet, ik eh, heb gehoord van de maatregelen. Ik vind het zeer terecht. Je merkt echt op een dag van vandaag dat er veel minder verkeer is. Nou, hebben twee Furgoni, uno con la de pare, para en uno con la targa Dispara. Maar ik zeg, ja, u heeft dus een even nummerbord, mag morgen niet rijden. Zeg, ja, mijn bedrijf heeft daarom twee busjes. één met een even en een ander met een oneven kenteken. En zo kunnen we morgen toch werken. Het is niet voor het eerst dat het gemeentebestuur besluit om het autoverkeer dus gedeeltelijk te blokkeren. Dat hebben ze al eerder gedaan. Het gebeurt stevast eigenlijk op winterdagen... waarin, gemeten over een aantal dagen... in dit geval zes van de zeven dagen van het nieuwe jaar... de luchtvervuiling ver boven de afgesproken norm zat. Is het nou nodig dat het verkeer wordt afgesloten? Er ja, is een probleem aan Rome, hè? is een probleem in Rome. 1,74 voor een liter benzine in Rome. De meneer met een grote Mercedes... En als ik zeg dat hij niet mag rijden, dan zegt hij hij rijdt op gas en dus mag ik wel. En na de vraag wat hij ervan vindt dat het autoverkeer gedeeltelijk is afgesloten, zegt hij ja dat is wel een idee. Maar dan zou het dan dus ook goed openbaar vervoer tegenover moeten staan. En dat is in Rome echt een probleem. Dan klapt hij zijn deur dicht en dan rijdt hij weg. Rivederci, morgen geldt dus een verkeersverbod voor auto's met evennummers. De anti-smog maatregel geldt ook voor motoren en, interessant voor Rome, ook voor scooters. Elektrische auto's en auto's die op gas rijden mogen wel gebruikt worden. Na de Volendamse ziekte in de hersenen is er nu een, ook een afwijking in de longen ontdekt bij heel veel Volendammers. Bij de AMB, vanmiddag, Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag, Tim. Een probleem op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Er is iets te doen met een as die vervangen moet worden. Uh, daardoor is het aardig vastgelopen. Vanaf een klein Polderplein tot aan Delft-Noord, 8 kilometer. Er was net een aanreding op de N3 bij Papendrecht. Alles is daar wel weer open. Het begint nu ook een beetje beter door te stromen op de A15 Gorkum Rotterdam. Daar staat bij Sliedrecht-West 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdiek. Net kwart voor vijf geweest. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gerrit, wat me nou overkomt vanmiddag kom ik iemand tegen die dit weer heerlijk vindt. Hoe meer regen, hoe beter. Bewolking, fantastisch. Wat hem betreft mag dit weer de hele winter duren. Ken je dit soort types? Ja, die zijn er. Die schijnen te bestaan. <laughs> En die hebben veel plezier gehad de afgelopen weken. Want uh, ja, dat was natuurlijk eigenlijk elke dag hetzelfde. Dat zachte en uh, ook wel een beetje regenachtig en bewolkte weer. Nou, als je daarvan houdt, nou dan heb je voldoende gehad, dacht ik zo. Dan is het nu een keer de beurt voor de andere mensen. Ja, maar morgen <laughs> wordt deze persoon niet op zijn wenk bediend. Met nog meer regen, nog meer. Nou, regen. morgen nog wel. Ja, morgen nog wel. Het, uh, overigens, uh, morgen hebben we toch wel eens een paar opklaringen. Vooral morgen, begin van de dag, morgenochtend. In de middag dan, uh, komt er vanuit het noorden een regengebied aanzetten. En dat betekent dat het in de middag weer gaat regenen. En dat zal in het noorden beginnen. En dan schuift het in de loop van de middag geleidelijk naar het zuiden. Maar het was wel iets anders, vertelde me eerder vanmiddag... dan wat we vandaag hebben gezien. Want stapsgewijs gaan wij toch ja. naar meer winterse omstandigheden. Het hoort erbij, hè? Dit, soort, dit soort weer of weg naar. Ja, dat klopt. We gaan echt van uh, zeg maar de zachte weer, het, het zachte weertype gaan we naar een echt weertype toe... En die overgang die gaat vaak ge, uh, vergezeld van een paar fronten die overkomen. Want ja, van de zachte lucht moet je in de koude lucht terechtkomen. En dat gaat dan met een paar van deze fronten. En dat gaat in dit geval gaat het in twee stappen. Vandaag hebben we de eerste stap. De eerste front trekt over. Morgen het tweede front. En daarachter komt dus die koude lucht binnen. En ja, dan gaat het uh, vrijdag al wat winters aanvoelen. Met de zon die zich af en toe laat zien. Temperaturen die zitten dan overdag zo tussen de 1 en de 3 graden boven nul. En dan in het weekend dan gaat het s'nachts licht vriezen. Misschien net wat matig. Zeg maar min 6 zou het op een enkele plaats kunnen halen. Maar ik denk dat dat nog tegen zal vallen. Uh, voor de echte winterliefhebbers natuurlijk. Um, dus lichte vorst in de nacht. En overdag temperaturen rond het vriespunt. Dus dat is dan gewoon echt wintersweer. En die mensen ken je meer? Ja, die zijn er heel veel die dat leuk vinden. Zegt Gerrit met een glimlach op zijn gezicht. Hij hoort er zelf ook bij. Dank je wel. Best een lekker zomersliedje, This Love, Maroon 5. Onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... hebben een nieuw gen ontdekt, een gen dat PCD veroorzaakt. PCD is een erfelijke en chronische longziekte. De ziekte komt in Volendam voor bij 1 op de 400 inwoners. In de rest van Nederland is dat 1 op 15.000 of 1 op 30.000. Onderzoekster Tamara Paff, middag. Goedemiddag. Ja, dan wil ik toch eerst even weten waarom die ziekte toch zoveel vaker voorkomt in Volendam. Ja, dat is een veelgestelde vraag. Um, en heel veel mensen uh, die gebruiken altijd het woord uh, inteelt is het eerste wat, uh, wat bij mensen opkomt. En in dit onderzoek uh, laten we zien dat het eigenlijk helemaal uh, door een ander effect wordt uh, veroorzaakt. En dat heet het, uh, het founder effect. Het founder, of het, e founder? Ja, of het effect? Ja, oftewel het stichterseffect. En het is eigenlijk, uh, de oorzaak is dat in 1462 is Vonam gesticht door een aantal families. En eigenlijk per toeval zaten daar binnen die families. Uh, ja, een aantal dragers uh, van, die, van deze ziekte. En omdat dat er in verhouding meer zijn dan in de rest van de Nederlandse populatie. Uh, dus de rest van de Nederlanders. Uh, ja, heeft die afwijking zich, hebben die mensen die afwijking door kunnen geven uh, aan hun kinderen. Omdat het natuurlijk ook Volendam toch uiteindelijk nog wel een gesloten gemeenschap is als het vergelijkt met de, met de rest van Nederland. Ja, het is van oudsher ook een, een geografisch gesloten gemeenschap. Maar ook uh, door de religie een uh, relatief gesloten gemeenschap uh, gebleven. Waarbij er wel altijd uh, door, de, uh, door de katholieke kerk, uh, omdat Fondam katholiek is. En eigenlijk uh, de reformatie een beetje aan zich voorbij heeft uh, uh, laten gaan. Uh, werd er door de katholieke kerk altijd op toegezien juist dat er mensen... Uh, uh, eh, niet te dichtbij in de buurt van elkaar, eh, van de familiebanden met elkaar trouwden. Dus daar is juist altijd heel erg op toegezien. Eh. Helder. Nou, gaan we het ja. even hebben over PCD. Eh, opgezochte afkorting betekent primaire ciliaire dyskinesie. Maar dan eh, weet ik nog niks. Wat, wat is deze ziekte? Ja. Nou, het is een chronische longziekte, zoals u al zei. Um, het gaat eigenlijk allemaal over de trilharen die in de luchtwegen aanwezig zijn. Uh, de hele luchtwegen, dus vanaf de neus tot aan uh, onder in de longen, zijn bedekt met trilharen. En die hebben eigenlijk een functie uh, in het afvoeren van slijm. En in dat slijm komen, ja, ademen wij dagelijks uh, stofdeeltjes in bacteriën en die worden gevangen in dat, uh, in dat slijm. En uh, door die trilharen wordt dat goed afgevoerd, uh, waardoor we niet ziek worden van die bacteriën. En patiënten met primaire ciliaire dyskinesie, oftewel PCD, uh, daarbij werken die trilharen niet goed. Uh, wat ertoe leidt dat zij dus wel last hebben van die infecties. Uh, en met name bijholteontstekingen, oorontstekingen, longontstekingen. En dat kan echt uh, nou ja, vanaf kind af aan, vanaf de geboorte af aan al aanwezig zijn. Ik begrijp ook dat sommigen uh, met PCD vruchtbaarheidsproblemen hebben. Ja, dat klopt. Uh, en dat komt eigenlijk uh, omdat die trilhaar uh, ja, die bestaat uit uh, een aantal eiwitten. En die structuur van die trilhaar die is, die lijkt eigenlijk heel erg op de structuur van de staart van de zaadcel... waarmee die uh, naar de eicel moet zwemmen. Uh, dus als daar een foutje in, uh, in zit, dan kan die dat niet meer goed doen... en kan die de eicel niet meer goed uh, bereiken. En uh, krijg je eigenlijk ja, verminderd uh, bewegelijke uh, uh, zaadcellen... Um, en dat is dus bij heel veel patiënten ook, uh, ook, uh, ook zo. Behalve bij de patiënten in Volendam zijn we achtergekomen. Uh, omdat bij die uh, patiënten juist uh, een ander eiwit die functie lijkt over te nemen. Dus die patiënten zijn, uh, zijn wel gewoon normaal vruchtbaar. Ja, dus de uitzondering bevestigd de regel. Nou is dat gen ontdekt. Wat kun je daarmee doen? Wat kunnen patiënten daaraan hebben? Nou, ten eerste uh, kunnen patiënten die, uh, of tenminste, uh, kinderen en volwassenen van wie, die wij normaal doorgestuurd krijgen in het ziekenhuis, van wie ver, verda, verdacht wordt op de ziekte, dus die echt klachten hebben, die krijgen bij ons normaal uh, een heel set aan testen, omdat de diagnose vrij moeilijk te stellen is. Uh, nu, met een genetische test, kan dat dus een stuk makkelijker. Het kan ook een stuk minder invasief, het is uh, minder vervelend. En uh, ja, de uitslag is eenduidiger. Je hebt wel of niet die afwijking. En bij de andere set aan testen die we normaal gesproken doen... waarbij we de trilharen uh, halen we dan uit de neus met een biopt. En die moeten we helemaal opkweken. Dat duurt heel lang. En die is ook vrij moeilijk te beoordelen, uh, die beweging van die trilharen. Um, dus het, he, voor de patiënten die doorverwezen worden met de vraag... heb ik PCD uh, uit Volendam, wordt het makkelijker om de diagnose te stellen... En daarnaast kunnen we ook beter voorlichting geven aan, uh, aan ouders en toekomstige ouders uit Volendam over de kansen op, uh, op een kindje met PCD. En kan er in sommige gevallen ook uh, besloten worden tot een um, uitgebreid echo onderzoek tijdens de zwangerschap. Omdat we een ja, enkele gevallen. Uh... Helder, we zijn door de tijd heen. Tamara Poff, okay. Dank u wel. Hartelijk bedankt. De strijdbarst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het Ascent ISU EK Allround op 11, 12 en 13 januari in Verenveen. Tialf kleurt oranje, zodat onze schaatshelden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Vanavond in debat op 2. Salarissen inleveren om ontslag te voorkomen. Wordt loonsverlaging een trend in Nederland? Mag je mensen vragen om te werken voor minder? En zijn oude dure werknemers dan de klos?